7 Uur. Raymond Seret met het NOS-vernaal. Bij deelstaatsverkiezingen in Berlijn hebben de regeringspartijen CDU en SPD verloren. Volgens de eerste poll blijft de SPD met 23% de grootste partij. De CDU van bondskanselier Merkel zou uitkomen op 18%. En dat zou een diepte-record in de Duitse hoofdstad zijn.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 Ajax heeft de derde zege op rij geboekt in de eredivisie. In Almelo wonnen de Amsterdammers met 2-0. Ajax staat nu op een gedeelde tweede plaats met PSV en AZ... vijf punten achter koploper Feyenoord. De Rotterdammers hebben na zes wedstrijden nog geen enkel verliespunt. Max Verstappen is als zesde geëindigd tijdens de grote prijs van Singapore... de Duitse rosberg won de race en hij is de nieuwe leider in het klassement voor het wereldkampioenschap.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 Met nu ZFM Klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Welkom bij ZFM Klassiek op deze zondagavond tussen 7 en 9 uur. We gaan verder met waar we een twee weken geleden mee geëindigd zijn... De klassieke stukken die Exception ooit eh, verpopte of vergeste. Vandaag een van de bekendste. We beginnen met de Air uit de derde orkestsuite van Johan Sebastian Bach. Ook wel bekend als de Air on the G-string. Het wordt uitgevoerd door Keith Gammel. Het stuk is eigenlijk wel een uh, vrij unieke opname, namelijk van uh, pianist Vladimir Horovic. En dat is een hele oude opname, dus denk niet dat het aan uw radio ligt, want de geluidskwaliteit is niet optimaal, maar het is wel een uh, fantastische uh, uh, historische opname. Het stuk is van Rimsky-Korsakov en het gaat over de vlucht van een bijtje. U gaat luisteren dus naar een historische opname van Vladimir Horowitz en het nummer heet The Flight of the Bumblebee. Ja, ik heb ooit eens dus geprobeerd om dit tempo te volgen. Nou, dat is niet te doen. Vladimir Horowitz dus en The Flight of the Bumblebee. Het volgende stuk dat ook door Exception op een LP is opgenomen en bewerkt... natuurlijk is van Ludwig van Beethoven. En het gaat hier in dit geval om de romansen voor viool en orkest. Het wordt uh, gespeeld door Soe-Yoon Kim... Waarschijnlijk ergens uit Korea vandaan. Die speelt dus viool. En het, uh, het orkest is het Wutenbergisch Kammerorkester Heilbronn. En de dirigent daarvan is Ruben van Gazarian. Piotr Iljits Tchaikovsky ontkwam niet aan de bewerkingsdrift van Rick van der Linden van Exception. En van hem gaan we nu de originele uitvoering draaien van het eerste deel uit zijn eerste pianoconcert in BES MINEUR OPUS 23. Uh, de pianist is Horacio Gutierrez en die speelt dus piano, don, duidelijk. En um, hij wordt begeleid door het London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn. Tchaikovsky's eerste pianoconcert en daarna het eerste deel. We verlaten nu even uh, Exception. Komt zo nog wel een keer terug. Maar we gaan eerst even iets anders doen. Ik heb hier een stuk van een... Uh een meneer die heet Antonio Salieri. En dat was een beetje een tijdgenoot van Mozart. En als je de film Amadeus gezien hebt, dan weet je waarschijnlijk ook wel dat die twee niet echte vrienden waren. Maar Salieri was best wel een leuke componist, een goede componist. En van hem gaan we draaien het pianoconcert in C, 1773, deel 2. Het Largo. Het wordt uitgevoerd door Pietro Spada. En die gaat dus piano spelen met het Philharmonia Orchestra. Dat orkest komt vrij veel voor in de lijsten die ik gebruik. Alleen staat er nooit bij wie de dirigent was. In dit geval dus ook niet. Het Philharmonia Orchestra met Pietro Spadapiano Salieris Pianoconcert in C deel 2. Het Largo Even terug naar ons uh, uitgangspunt, uh, de muziek die door Exception onder andere verpopt en vergest is. En we hebben nu als laatste stuk uh, daar weer een heel mooi voorbeeld van de originele uitvoering uiteraard. Mocht u uh, suggesties hebben overigens voor dit programma, uh, schroom dan niet ons dat te laten weten via onze Facebookpagina www.facebookbook.com-zfm. Klassiek. En daar kunt u uw verzoeken en suggesties en dergelijke achterlaten. En indien mogelijk gaan we daar natuurlijk op in. Nu het Frans Jozef Haydn. Eh, prachtige componist, ook woonachtig in Wenen. En van hem gaan we draaien het volledige trompetconcert in S. En uh, dat zijn drie delen, deel 1 is Allegro, deel 2 is Andante en deel 3 is weer Allegro. Het wordt uitgevoerd door een fantastische trompetist, trompetist vind ik zelf, Maurice André. En die doet dat samen met het Münchens Kamerorkest onder leiding van Hans Stadinair. Haydn's trompetconcert in S, en daar draaien we dus... Helemaal. Ja, we verlaten nu uh, Exception en al hun verpopte en verdesde muziekstukken. U heeft daar twee uitzendingen uh, lang van kunnen genieten. De originele, dus van de door Exception onder andere uh, bewerkte klassieken. We gaan nu weer uh, over naar. Iets heel anders. En we gaan naar Frankrijk. Want de volgende componist die aan de orde komt is Claude Debussy. Terwijl er hier een vliegtuig over vliegt. Ook gezellig. Claude Debussy dus is de volgende componist waar we iets van draaien. En het stuk heet Je Poème Danse L126. Het wordt uitgevoerd door het Cleveland Orchestra. Onder leiding van Pierre Boulet. En dat is een hele bekende. Dus Claude Debussy en de Jeu Poème dansé 126.